In Los Angeles heeft een 13-jarige jongen meer dan 12 uur vastgezeten in het riool. Hij speelde op een houten plank die boven de ingang van het riool lag. De plank brak door midden en toen viel de jongen zo'n 8 meter naar beneden het stromend rioolwater in. Dat heeft hij, dat hij het heeft overleefd, noemen Amerikaanse media een heus paaswonder. Het riool zit vol giftige gassen en het stromende water gaat met zo'n 25 km per uur door het riool. Het weer dan nog. Vooral in het noorden van het land is het regenachtig. Later vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur ligt rond de 9 graden. In de ochtend is het droog, maar later trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Mogelijk met onweer. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Anna Neeltje de Boer. Hele goede nacht. En fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht. Het radioprogramma van de EO. Waarin we op zoek zijn naar uw verhalen, herinneringen en be belevenissen. Ik zit aan tafel met Bart Oupers en Joep Weert. En we praten over de ideale toekomst. En de strijd tegen voedselverspilling. En uh, nou ja, we krijgen al heel wat tips hier en daar... hoe we daar uh, beter mee om kunnen gaan. Ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe, uh, hoe u erin staat. Bel ons naar het nummer 0800-1121. Of veiliger gezien de techniek, wat een klein beetje tegen zit vanavond... Uh, stuur een berichtje in de Radio 1-app. Nou, ik heb in ieder geval een, een appje binnen. En ik denk, heren, dat jullie je, je daar helemaal bij aansluiten. Sterker nog, ik weet het eigenlijk wel zeker. Meneer Kamps die zegt op de app, voedselverspilling is vaak niet nodig. Alle maatregelen zijn ingevoerd om de ver verkopers te beschermen. Uh, ten houden tot producten zijn minstens twee weken te houden, mits je ze goed koelt. En specerijen en dergelijke zaken gaan jaren mee. Ruiken, zien en voelen, vertelt de consument voldoende over de kwaliteit van het voedsel. Helemaal mee eens. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? In dit rijtje? Nou, ook nog proeven. Die, die mis ik. <laughs> ja. Ja. En op die manier ook weer de mensen een beetje opvoeden. Uh, we zijn afgedwaald van uh, wat eten inhoudt. Uh, een voorbeeldje is... Uh, wij halen veel uh, reststromen weg bij groothandelaren. Uh, en daar concurreren we tussen aanhalingstekens mee met de voedselbank. Uh, maar er is veel meer dan genoeg. We kunnen het uit de voedselbank en wij kunnen dat allemaal niet aan. Uh, maar bij de voedselbank laten ze ook vaak veel vers fruit staan... omdat hun klanten, de klanten van de voedselbank... Uh, niet, niet weten hoe om te gaan met vers fruit. En dat is eigenlijk heel triest. Dus je moet ook nog iets aan uh, ja, een voorlichting doen. Hoe om te gaan ermee. Ik heb iemand aan de telefoon. Ik ga even kijken hoe het lukt. Of het lukt. Goedenacht. Goedemiddag. Met wie spreek ik? U uh, spreekt met mevrouw Achterberg. Hallo mevrouw Achterberg. Wat, wat ja. heeft u met het thema voedselverspilling? Nou, wat ik met het thema voedselverspilling heb, is dat ik het heel belangrijk is zou vinden... als er door elke supermarkt is iemand liep van de keuringsdienst van Waarden... en er gingen er ongetwijfeld een heleboel artikelen het schap uit. En, dan en dan wat voor artikelen zo... moeten er dan het schap uitvoeren? Nou ja, u? Al, eigenlijk diverse vers artikelen. En ook niet te vergeten is de controle op de vleeswagen en de vleesafdeling. Want er zit soms helemaal water in de pakken. En dan kan ik die meneer, de heren die er nu zijn, kan ik me wel vertellen. Van nou, dat kan je alsnog wel gebruiken. Maar ik vind dus van niet. Want het is heel, de hele kwaliteit is heel erg naar achteren gelopen. U vindt het dus eigenlijk dat er heel... veel meer voedsel weggegooid moet worden? Ja, dat vind ik heel erg jammer, want de kwaliteit van de producten is de laatste jaren door de grootverpakkingen die er zijn. En helaas kan het misschien niet anders, want de kleine zaken zijn allemaal verdwenen. Die hebben de grote supermarkten allemaal kapot gemaakt. Had u dat liever geweest, dat u gewoon naar kleine zaakjes zou gaan? Ja, ja, ja, er werd in principe veel meer aandacht dan het product besteed. En er stond veel meer mensen achter met een beetje waardekennis. Dus dat vond ik toen wel heel erg belangrijk. En die zijn helaas allemaal verdwenen. Maar ik vind de kwaliteit in de supermarkten vind ik soms heel erg slecht. Het fruit dat je koopt, dat ruikt helemaal naar schimmel. En dat loopt, ligt al veel te lang in de koelhuizen. De aardappels die je koopt, die schieten veel te gauw door. Dus dat is wel erg kwaliteit gebonden. En als er is iemand van de keuringsdienst doorheen zou lopen... Ja, dan zouden er nog een heleboel spullen de winkel uit moeten. Ik kijk even naar, naar de heren tegenover mij. Joep, wil jij hier eens op reageren? Ja, graag. Uh ook hier. Uh, deze bel heeft ook gelijk. Mevrouw Achterberg, geloof ik, was het. Ja. Uh, net zoals de vorige belster ook. Maar dat klopt. Ik zie ook vaak in supermarkten inderdaad uh, sla of andere zaakjes... waar inderdaad uh, onderin een bruin drabberig uh, restje ligt. Ja. En ik geloof dat het ook wel te maken heeft met de manier van verpakken. En uh, mm. de manier van waar het, uh, waarop het uh, bewaard blijft. En dat soms uh, niet goed, niet de goede temperatuur. Maar ook de verpakking waarvan men zegt... dat is juist bedoeld om het product beter te beschermen... werkt denk ik ook vaak averechts. Want dat is natuurlijk ook wel zo. Ja, we willen allemaal heel graag alles uh, ja, wat we kopen, opeten... en zo min mogelijk verspilling. Maar aan de andere kant, als je inderdaad in de in de supermarkt loopt en je ziet een nat zakje sla... dan dat voel je, je toch ook niet echt meer. geroepen om dat aan te schaffen? Nee, nee, maar dan is het ook al niet meer goed. Daar, daar, daar moet je ook, dat wil, wil ik ook niet zeggen dat je dat uh, nog eens moet gaan verwerken. Hoogstens zou je nog kunnen zeggen, oké, okay, dan knip ik het goede deel eraf... maar daar ga je niet een heel zakje voor kopen, dat snap ik ook wel. Nee. Dus dat is, moet je inderdaad niet doen. Mevrouw Achterberg, dank u wel ja. voor uw uh, ja, nee, bijdrage. Even nog, even nog een vraagje... Ja? Even nog een vraag. Je mag nog de heren die daar nu bij in de studio zitten. die uh, maken allerlei producten van het voedsel. wat eigenlijk weggegooid zou worden. Ja. Heb ik uit het uh, gesprek begrepen. Maar daar maken ze dan nog iets lekkers van. Maar worden er dan een heleboel kruiden aan toegevoegd. om het toch nog een beetje smakelijk te maken? Uh, niet om het. Om, voor de houdbaarheid, zeg maar. meer. meer, meer om er uh, iets lekkers mee te maken. Maar het is... Uh, ik heb bijvoorbeeld een... Uh, even kijken, voor me staan een uh, perzik kaapse kruisbeschem En uh, daar zit uh, onder andere... Uh, even kijken, nee, in dit geval zit er eigenlijk niks extra's bij. Uh, nee, wij doen alleen maar spijzerijen in, in om er een aparte smaak van te maken. Niet om iets te verdoezelen van wat niet in het oorspronkelijke product zit. Aha. Nou ja, het is mij niet helemaal duidelijk. Nou ja, het gaat soms ook om, uh, om producten zoals komkommers die eigenlijk bijvoorbeeld, uh, dat doen ze dan bij kromkommer, die dan te krom zijn. Ja, dus die dat, eigenlijk dat... niet mooi genoeg zijn, maar wel goed. Het is niet nee, zo dat, dat de producten die wij verwerken, die, grondstof, die noemen het grondstof of reststromen, geen afval, dat die verwerkt worden omdat ze rot zijn of omdat ze niet meer gegeten kunnen worden. Heel zeker niet. Het zijn juist stromen of stromen die uh, nog uitermate geschikt en smakelijk zijn. Ja. Nou, ik zou de keuringsdienst van waarde toch eens de supermarkt insturen. Zeker weten. <laughs> Doet u dat? Ja, oké. Okay, dank u wel zo. voor het belletje. Da. <laughs> Dag. We krijgen ook een, een appje binnen. Ja, dit gaat goed. Uh, Hans die zegt... Uh, we moeten af van het grote voedselaanbod. Daarbij zou de grote supermarkten het voortuin moeten nemen. De klanten hebben namelijk niet 30 verschillende broden nodig... 35 soorten jam... Of allerlei groenten uit verre landen. Nou, ik zie Bart, jij begint meteen heel ja, maar heftig dit is echt, te knikken. De, de, de, de, Mark, of niet, uh, die dit hebt? Hans. Hans, excuus. Maar uh, jij uh, hebt een goede vriend die, die vindt die, die precies vindt datzelfde. Nee, ik, ben, ik ben het helemaal met, met Hans eens, want dit is inderdaad de kern. En het gaat inderdaad over wil je aanbod gestuurd eten of wil je vragen gestuurd consumeren. En ik denk echt dat we naar het aanbod gestuurd toe moeten. En dat betekent dat je dus gewoon veel beperkter bent in je keuze. Uh, overigens wat mevrouw Achterberg, en dan gaan we dat linkje met de vorige belster even leggen... Die, die benadrukt ook kwaliteit. En het is heel lastig om kwaliteit te borgen van een heel breed assortiment. Terwijl als je veel kleiner assortiment dan kun je die kwaliteit veel beter borgen. En terecht dat mevrouw Achterberg zich uh, zorgen maakt over de kwaliteit in, binnen de, de, de muren van de supermarkt. En er wordt heel veel gedaan, uh, wat net binnen de, de, de wet wel mag... Dus de keuringsdienste van waarde op iedereen afsturen. Dat heeft niet altijd zin. Want die supermarkten houden zich altijd wel keurig netjes binnen de grenzen van de wet. Maar dat betekent dat in bepaalde vlezen inderdaad water wordt ingespoten. Of dat daar andere uh, spullen aan worden toegevoegd. Om het toch nog een beetje langer uh, te rekken. zeg Maar maar dat alles heeft te maken dat je dus... een heel breed assortiment wil aanbieden. En daardoor gaat je kwaliteit dus inderdaad achteruit. Dus wat mij betreft liggen die twee in elkaar verlengde wat mevrouw Achterberg noemt over de kwaliteit. Maar Hans zegt inderdaad... Sluit het, het hier inderdaad prima op aan. Helemaal mee aan. Uh, maak het assortiment... maak de keuze veel beperkter... en uh, doe dat aanbodgestuurd en niet vraaggestuurd. Ondertussen nog een telefoontje. Goedenacht. Goedenacht. Ik spreek met Hanneke Janssen hier uit Helo. Ik wil eventjes uh, iets zeggen over voedselverspilling. Ja. En drieënhalf jaar geleden is mijn man overleden... en toen kwam een buurvrouw, een jonge buurvrouw... van een paar huizen verder. En die zei... als ik het grote gezin heb... dan heb ik ook wel eens een, uh, iets over... en wat ik altijd weggooi voor één persoon. En zou u dat willen hebben? En nu krijg ik al drieënhalf jaar... soms twee keer in de week, soms één keer in de week... Uh, en soms één keer in de veertien dagen in een diepvriesdoosje eten. Wat anders weggegooid zou worden. Nou, dat is inderdaad een perfect voorbeeld van uh, voedselverspilling ja. voor En heel fijn voor u. Heel fijn voor mij. En uh, uh, je hebt meteen ook contact. Ja, ook ja, dat. Precies, ook had het had het ja. Ja, is en kan uw buurvrouw uh, lekker ja. koken? Ja, ze kan heel lekker koken. <laughs> en ook, uh, dat is ook prettig. Uh, anders dan, dan ben je er nog niet blij mee. Nee, precies. Nee, ze kan heel lekker koken. En ook uh, een beetje zoutloos. Of uh, ja, toch niet te veel kruiden erin en zo. Nee, ook nog een en, beetje gezond. En, en, ve en vers. En vers. Nou, wat goed. Dus, dus eigenlijk dat... zouden meer mensen uh, een voorbeeld ja. moeten nemen aan uw buurvrouw? Nou, eigenlijk wel. Nou. Eigenlijk wel. Want uh, anders was het altijd in de knieko gegaan, zegt ze. Want ik heb aan één postje... Ja, wat moet ik ermee, zegt ze dan. Hè, met haar kinderen. Ja, en het brengt dus ook gewoon een stukje gezellig contact en uh, positief, want u, uh, positiviteit, want ja. u bent er blij mee. Ik ben er blij mee. En uh, ook leuk contact met, met de kinderen die het brengen, of haar man, of zo. Ja. Leuk. Nou, een ja. mooi positief uh, verhaaltje zo in de nacht. Mevrouw Jansen, dank ja, u wel. Me misschien is het een voorbeeld voor uh, andere mensen. Ja, hopelijk uh, ja. weet uw buurvrouw wat, uh, wat mensen die op dit nachtelijke uur wakker zijn uh, te inspireren. Ja. Ja, precies. Dat hoop ik. Fijn. Goedenavond. Fijne nacht. Of goedenacht. Eh. Dag. Dit zijn natuurlijk ook goede voorbeelden van hoe we daar goed mee om kunnen gaan. Nou, Zeker. Ja. Wat ook het leuke is waar mevrouw Jans uit loog geloof ik. Uh, van ja, Ik ben maar in mijn eentje. Uh, bij de supermarkt uh, heb je ook veel voorverpakt spul zitten. En in je eentje is dat vaak een probleem. Dus kijk ook inderdaad bij winkels en ook supermarkten markten spiegelen daar steeds vaker op in het onverpakte voedsel. Dus waar je zelf kunt bepalen hoeveel je meeneemt. Dat is ook al meer. Dan neem je niet te veel, maar dan neem je precies datgene nodig wat je voor die avond of voor weet ik wel wanneer. Een klein nodig beetje heeft. minder gemakzuchtig. Ja, gewoon eventjes dan ja. uh, in plaats van, uh, nou ja, een ja. zak uien gewoon even één ui en dan moet je het maar even zelf snijden. Precies. Uh, hoe heb je het idee dat het gaat met de vooruitgang, Joep? De vooruitgang als het gaat om voedselverspilling? Uh, ja, het, het staat uh, in, in, in, de, in de aandacht. Dus dat, uh, ik heb er wel een vertrouwen in. Al soms heb ik het idee, uh, ja, zowel Bart als ik woon in Amsterdam, dat we daar heb je natuurlijk wel een beetje het gevaar van de bubbel. Want daar is het heel erg in. in. En het is een beetje in de hipster hoek nog. Uh, dus dat je eigenlijk bang bent dat jij te positief bent... terwijl precies, dat ergens anders uh, weer heel want, anders is. Ja, want zo gauw je buiten de randstad met name komt... dan hebben mensen, van, waar heb je het over? Merk Ik, je daar grote verschillen in dan? Ja, ja jawel. Het is een uh, groot steeds-issue nu nog. Uh, want in, in, daarbuiten uh, is men daar al vaak mee bezig... om uh, bij hun lokale groenteboeren gewoon dat te kopen wat ze nodig hebben... en te verwerken en de oude, ouderwetse klikkiesdag nog uh, te gebruiken. Uh, dus daar speelt het inderdaad wat minder... Uh, en aan de andere kant in de stad... Uh, de... Ik, ik hoor, sorry, ja, ik ik hoor, hoor ondertussen iemand. weer iemand ja. door je heen. Hallo. Gezellig. <laughs> okay. hallo, ja, we we kijk, hoorden ik, u nog eventjes spinning. niet. Kom erin. <laughs> Met wie spreek ah, ik? Met Esther. Ik, ik dacht al eerder aan de lijn. U en was, ik was er, er al, op. ja. Maar so ik, sorry ik heb dat ik ophing. Ik heb mijn radio uitgezet omdat ik weet dat dat niet kan uh, gelijktijdig. Hè? Oh, Nou, heel ik goed. Heb... Dan horen we in ieder geval niet echt op de achtergrond. Nee, oké. Okay. Ik, ik raad u nu uit. Ben ik in de uitzending? Ja, u bent in de uitzending. Ja, ik had wel een toevoeging eigenlijk op, op wat ik nu zei. Want ik heb even geluisterd naar uh, de andere mevrouw... die ook, die, wel ik heel erg mee eens ben, uh, delen met andere mensen. En dat vind ik dus heel mijn stijl. Maar je kunt, uh, maar, omdat u heeft een, een paar voedingsdeskundigen daar... Uh, en, en die allerlei uh, artikelen... Die kijken een beetje bedenkelijk, hoor, nu u dit ja. zo zegt. Ik heb veel ik neem het aan. Maar je kunt echt, dat is voor alle mensen die nu luisteren, ook als je geen voedingsdeskundige bent of als je geen popcok bent of, of Jamie Oliver. Je kunt van alles kun je iets maken. Uh, je kunt van, uh, van, van, van een komkommertje, wat niet meer zo mooi is, kun je zoetzuur maken. Ik, ik ben een uh, foodie, uh, uh, Ja, ik ben een beetje. Ik heb een liefhebberij van mij. koker. <t�i> ja. En je kunt van alles iets lekkers maken. En ik had het over die broccoli. Nou, dus, dan knip ik inderdaad die gele dingen eraf. En ik uh, roerbak dat lekker. En dat gaat wel ergens in. Je hoeft niets weg te gooien. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Wat, wat is het meest uh, verrassende dat u ooit van een restje uh, heeft gemaakt? Ik maak uh, uh, nou, uh, een lekkere overschotel bijvoorbeeld lekker dan doe je van alles dan heb je broccoli heb je wat spekjes of je doet er wat uh, gehakt doorheen je kan alles alles combineren een lekker sausje erover Even, even een beetje inventief zijn. En dat, dat... Ja, God ja ik heb natuurlijk... Ik kan makkelijk praten. Ik heb een, een kookboekenvertamelaarster. Dus maar, daar, daar kijk ik niet eens naar. Maar ik, ik, ik heb een beetje... Ik, ik heb een man... Mijn, mijn overleden man was, was, was uh, hartpatiënt. Ik moest overschakelen zonder zout, zonder vet. Alles. Toen ben ik begonnen met een schriftje. En toen ging ik alle recepten, die hij, dingen die hij lekker vond... toen ging ik over, overschakelen op, meer, op geen zout en geen vet. En dat kan als je, als je een klein beetje... Als je beetje een beetje creatief bent. Creatief bent, ja. En, dan, dan moet je, en het lukte altijd. Het lukte absoluut. Want hij heeft altijd lekker gegeten. Dan maakte ik, als je sausjes met vet dan maak je een tomatensaus bijvoorbeeld... Met, met, met de, door groenten heen of wat dan ook. Je kunt ontzettend veel doen... Zelfs met de beperkingen, zonder zout, zonder vet, zonder cholesterol cholesterolbeperkend, al die toestanden heb ik meegemaakt. En het is helemaal, het is ontzettend leuk, nou. als je je ontdekt gewoon wat nieuws. Maar dat wilde ik, je hoeft echt niets weg te gooien. Leuk dat u dat nog is, even terugbelde en inderdaad, oudering. het werd al eventjes genoemd. Maar creatief zijn is dus ook belangrijk. Nou, u doet het heel goed, maar u zegt dus, iedereen moet het vooral ja, lekker iedereen, gewoon iedereen uitproberen. En het is leuk. Het voornaamste is, het is leuk. En, en dat wil ik benadrukken, want mensen denken, ja, dat is zo'n gedoe. Maar dat is geen gedoe. Als je, als je een klein beetje aardigheid hebt in koken. Ja, als mensen alleen maar denken, ja, een zuddelapje aardappel en groenten en ik wil verder niks. Ja, dan dan, houdt dan wordt het, op. het lastig. Ja. Dan wordt het lastig. Maar een klein beetje creatief, als je denkt, hé hey, dat wil ik eens proberen, dat is leuk, dan, dan, dan, dan lukt dat. Nou, dat, dat, dat nemen we mee. Esther, dank je voor je belletje. Oké, okay, dank je. daar. Nou, het, het mag duidelijk zijn. Een beetje extra creativiteit. Ja, Uit het hart gegrepen. Helemaal mooi, ja. Ze noemde een Sudderlapje. Nou, dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje vlees. Mm -hmm. Bart, kunnen we niet beter... Uh vegetarisch worden met z'n allen? Nou, wij produceren uh, 100% plantaardig, dus wij gebruiken helemaal geen enkel dierlijk product in onze soepen. Dat doen we heel bewust. Uh, dat doen we, uh, en wat mij betreft moeten we veel minder zo niet helemaal geen vlees gaan eten. En ik denk dat we heel erg moeten gaan kijken van hoe kunnen we op bijvoorbeeld op een plantaardige manier toch in onze eiwitten komen. Want het gaat natuurlijk over eiwitconsumptie. Uh, en ik denk uh, dat je daar een aantal hele mooie ontwikkelingen ziet. Een van onze partners van het, uh, het platform waar uh, Joep net aan refereerde is Grow en zij maken op basis van uh, uh, koffiedik, dus reststromen koffiedik, uh, maken zij oesterswammen en die oesterswammen bevatten veel eiwitten. En op die manier proberen ze ook een bijdrage te leveren aan een, een eiwittransitie. Ja, ik denk dat dat allemaal hele mooie innovatieve concepten zijn. Waardoor je dus op een andere manier gaat, gaat, gaat, gaat consumeren. En daarmee dus ook je vleesconsumptie drastisch kunt, kunt reduceren. En een ander mooi initiatief waar ik zelf ook heel erg in geloof. Is dat we ook heel veel eiwitten uit insecten kunnen halen. Die kun je op een hele efficiënte manier kun je die produceren. Um, voor jouw beeld voor een biefstukje heb je 40.000 liter water nodig. Voor een kilo insectenvlees is dat uh, nog geen 10 liter. Dus dat zijn natuurlijk echt enorme... Uh, verhoudingen. Maar moet ik dan denken nu aan een, uh, heel exotische krekels? Uh, nee, je kunt het ook verwerken tot meel. En een meel kun je bijvoorbeeld in een smoothie doen. Hè, op een hele, uh, maar wel voels... krekelmeel dan? Dan is het krekelmeel. Maar je kunt ook gewoon zeggen hoog, a, hoogwaardig eiwitmeel. Uh, dus waarom zou je krekel ervoor plakken? Maar het is op basis van krekels. Uh, ik zijn denk heel wel, dat, dat, is dat is natuurlijk fantastisch. Maar ook dat is zoiets. Ja, da daar moet je je wel even toe zetten. Want ik zou ook wel even denken... Oh. Dit, ja, in de, in dit deze er smoothie zit krekel. Uh, nee, dit, is, dit, is, dit, is, dit is geen enkele associatie met krekel. <laughs> nee. Is er meer in het geval van het krekelmeel bijvoorbeeld. Hè? Dus dat kun je verwerken in een smoothie. Of dan kun je er allerlei andere dingen mee doen. Je zou het eventueel ook in onze zoek kunnen toevoegen. Hè? Als je zegt, ik toch wat eiwitten binnen hebben. Dat kun je dat bijvoorbeeld op zo'n manier doen. Uh, daarmee is de associatie met de krekel is weg, uh, en het zijn weer hele hoogwaardige uh, uh, eiwitten, uh, zonder verzadigde vetzuren maar wel met allerlei mineralen dus een supergezond alternatief voor vlees wat ook nog op een hele duurzame uh, en, en ecologische manier kan worden geproduceerd dus ik geloof dat dat de toekomst is dus we moeten met elkaar gewoon veel minder vlees uh, gaan consumeren, dat klopt ja. Hoe sta jij daar tegenover, Joep? Precies hetzelfde eigenlijk uh, Ik had eigenlijk nee, natuurlijk precies, niks anders ja, zijn We zijn weer heerlijk uh, hier samen uh, uh, <laughs> op uh, twee handen buik uh, Nee, maar uh, ik ben zelf een vleeseter, uh, ik probeer... dat wel. Ja, da Daar was ja, ja, ja. ik dan ook al. En, en jij? Uh, ja, ik vind vlees ongelooflijk lekker. Uh, alleen je hoeft het dus niet elke dag dat Sutterlapje waar, waar Esther aan refereert, hè, de vorige beller. Uh, dat hoeft dus niet. Dus nee. ik Probeer één keer per week en dan wel echt mooi ja, vlees. Okay. En dan okay, even ga jij maar ja. uitpakken. Natuurlijk. Nou, dat is wat dan ik ook probeer. Inderdaad, uh, ik probeer een flexitariër te worden. Ik zit in de overgangsfase nog wel. Het is nog een beetje uh, moeilijk. Uh, ja, maar ik heb uh, haalde wel een lekker vlees in huis. Het dus niet de kiloknallers. Maar ik ben me er ook van bewust eh, dat eh, vlees eh, is de grootste vervuiler ter aarde is. Het is ook weer zoiets kroms als met die 40% olie die Shell niet weg wil gooien terecht. Eh, is het met eh, vlees ook zo. We gaan eerst eh, stel eh, bossen eh, wegbranden. Dan zetten we daar voedsel in wat we heel goed zouden kunnen eten. Maar dat eten we niet zelf op. Dat stoppen we in een koe. Plus nog eens eh, 40.000 liter water erbovenop. En dan heb je dan een biefstukje. Dat is dus ook gelooflijk inefficiënt net zoals een verbrandingsmotor, die is ook zo ongeveer heel erg inefficiënt, is een, het produceren van vlees hetzelfde. Dus we kunnen ons het zelf ook niet aandoen. We hebben nu al met de huidige bevolkingsstand van deze wereld, hebben we anderhalve wereld nodig. Over vijftig of honderd jaar geloof ik, hebben we vier werelden nodig. Nou, een simpel rekensommetje, maar wijst uit dat dat niet kan. Dus we moeten echt rigoureus iets anders gaan doen. En dan werkt ah. krekelmeel bijvoorbeeld. Of meer eh, planten voor dingen te eten. Meer vegetarisch te eten. Eh, werkt daar heel goed bij. Ah. En nu hebben we natuurlijk uh, hebben we het over jullie producten. Die staan ook hier op tafel. Maar uh, Joep, hoe doe jij dat bijvoorbeeld gewoon in je dagelijks leven? In, in wat voor dingen merk je bij jou in jouw leven allemaal terug dat jij daar bewust mee omgaat? Uh, met inkopen alleen al. Ik uh, let wat minder op de, uh, op de datum. Uh, maar ik kijk ook gewoon wat, nodig, wat ik nodig heb. Heel simpel, ga met een, uh, een, een boodschappenbriefje de deur uit. En niet gewoon blind uh, je kar vol denderen met allemaal spullen. Weet je, het, het voordeel is daar al... Je, je eet datgene wat je dan of morgen of overmorgen nodig hebt. En niet wat je volgende week pas nodig hebt. Want het zicht heb je niet meer. Uh, een ander voorbeeld. Heel simpel. Dat is allemaal heel simpel. Uh, je ijskast is niet zo vol. Als je een volle ijskast hebt of een volle voorraadkast. Alles wat achterin staat. Dat uh, raakt uit zicht. Dus dat dan, vergeet je. Dat vergeet je. En dan bij al bij lange na die, uh, die datum uh, bij kwijt. Dus ja, dan gooi je het weer weg. Wat staat er in jouw koelkast dan? Uh, op dit moment uh, heel weinig vlees toevallig. Ik heb, ik heb nog even gekeken toen ik deze kan opkwam. kwam. Uh, omdat en, uh, je honger had. Ja, omdat ik honger had. <laughs> en, uh, moest me voorbereiden voor de nacht. Uh, en uh, wat uh, groenten, uh, wat heerlijke jammetjes uh, van een bekend merk inmiddels. <laughs> <laughs> en uh, ja, dat is het eigenlijk. Uh, en hij is ongeveer voor twee derde gevuld. Heerlijk, en, en wat zijn andere ik. dingen waar het aan uh, te merken is? Uh, gewoon bewust zijn dat je ermee bezig bent. Niet zozeer van: oké, okay, concreet, daar kan ik het op zetten. Maar ik ben me gewoon van bewust. Elke keer als ik uh, in een supermarkt of bij een winkel uh, ben. Niet of zo vaak eten, vlees. Gewoon precies niet zo vaak vlees. Maar ook gewoon kijken van: uh, wat eet ik? Waar, waar komt het vandaan? Uh, ik probeer ook wat lokaler te eten. Of om te kijken van oké, okay, kan ik iets krijgen, wat in ieder geval in Europa uh, is gemaakt en niet uit uh, uh, de verkeerde ideeën van alles binnen Europa is goed. Maar gewoon Hoe belangrijk is. is dat dan? Dat we dan wat lokaler zouden gaan eten? Want je ziet wel af en toe inderdaad naast de weg uh, doosjes eieren. Nou, ik kan je iets vertellen, ik heb hier een heerlijke kersenjam. Maar die kersen die komen van uh, uit Egypte. Dat zijn uh, kersen op, uh, uit blik. Uh, ...uit 2012, maar daar hebben we een rapport van laten maken bij een uh, laboratorium... ...dat is nog perfect, dat is ook zoiets. Het staat 2012, Dat zou al lang weg moeten zijn, dus nu 2018. Het is nog steeds te eten. Maar het komt helemaal uit Egypte. Ik weet zeker dat ze daar niet volgens de, onze geldende normen uh, de kersen plukken. Uh, dus daar worden mensen uitgebuit, het gaat met een vervuilend schip deze kant op. Dus er zit een gigantische footprint in, uh, achter. Dus die willen we ook niet verloren laten gaan... Uh. Dus daarom zeg ik van, als je het nou nog iets lokaler kon zijn, dan heb je dat in ieder geval dat probleem wel een stuk minder. Het is natuurlijk ook wel moeilijk, want we moeten veel mensen voeden. En dat kan niet allemaal lokaal uh, geproduceerd worden. Dus het is een grote Maar als we benutten wat er lokaal te krijgen is, dan dragen we daar ook weer een nou, stukje bij. Het hangt ja een beetje bij. af, wat versta je onder lokaal? Hè? Is dat inderdaad alleen maar die eierboer op 1,2 kilometer bij je vandaan? Maar als je ja. op Europees of wereldschaal kijkt, is eigenlijk alles in uh, een straal van 500 kilometer van Nederland is relatief lokaal. Dus ik denk inderdaad, helemaal met, uh, met, met Joep eens. Hè? Als het een beetje in de buurt van Europa, als je daar iets kunt sourceen, is het volgens mij goed. Um, dus ik denk dat je lokaal iets breder moet zien... dan alleen ja. maar die kneuterige boer bij jou om de hoek. Volgens mij moet je lokaal zien als iets... Nou, wat, wat binnen een redelijke straal van in, in, in uh, Nederland... of de buurlanden te krijgen is. En dan, dan dus eigenlijk maaiten. ook uh, producten... die gewoon bij het jaargetijde horen. Ja, exact, Kijk, tuurlijk. Te Ja, worden, zeker. Monden, ja. ja. Uh, precies. Dan ga je vanzelf dan gewenig geen aardbeien meer... midden in de winter. Uh, die ergens anders in ja. Uit gaan. zo ja, Ze komen ook uit de kassen misschien. Maar dat is natuurlijk wel zo alles... Ook waar we het al over hadden, er zijn al zoveel broden, jammetjes, groentes. Ja. En uh, ook inderdaad wat helemaal niet uh, bij de tijd van het jaar hoort. Maar dat zou je ook misschien kunnen krijgen. Want je hebt nu allemaal uh, voedselproducerende landen, zoals dat Egypte, die voor de uh, export alleen maar bezig zijn. Terwijl ze in hun eigen land uh, het voedsel hard kunnen gebruiken. Dus die, zouden, die lokale uh, producenten zouden ook kunnen denken van hey, ik kan het beter hier lokaal uh, afzetten. En een ander type uh, product gaan verbouwen ja. dan kersen voor de Europese markt. Toch de vraag die ik net aan jou stelde, Joep, ook nog eventjes aan jou, uh, Bart. Wat er in mijn ijskast ligt. Of... <lacht> Onder andere. Nee, nee, niet, dat nee. ja, ben ik gewoon altijd zelf heel oh, nieuwsgierig, nieuwsgierig naar. Ja. Uh, nee, maar hoe merk je bij jou uh, dat jij bewust met voedsel bezig bent in jouw privéleven? Nou, ik probeer. Uh, ik moet eigenlijk een beetje uitkijken dat ik niet te ver doorsla, maar dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken omdat natuurlijk elke dag Joep zul jij ook hebben. Je bent er elke dag mee bezig, dus je moet ja. ook uitkijken dat je niet, niet geobsedeerd uh, raakt. Uh, ook zo'n dwingland wordt met een geheven vingertje. Hè, dat moet je natuurlijk ook een beetje. Heb je wel eens uitkijken? gemerkt dat me, dat, je dat dat je daar tegenaan zat of dat nou, ik, ik Daar, heb ja, dat zeker wel een deed. vriendengroep die af en toe zegt, nou Bart kan wel een tandje minder. Dus op zich ja, begrijp ik hen ook wel een beetje. Uh, dus ik, ik moet er wel een beetje voor uitkijken. Maar ik let er heel erg op door vaak, uh, op zaterdag ga ik naar de markt. Bij mij in de buurt, bij het Olympisch Stadion, een fantastische markt waar je hele mooie producten kunt krijgen. Waarmee je dus ook echt ik gaat ik ga bedenken, wat ga je de komende dagen eten. Dus eigenlijk op minder momenten minder boodschappen doen. En heel goed narekenen. Joep doet het met een boodschappenlijstje. Ik, uh, ik, ik bedenk ook een aantal gerechten waarvoor je precies dat inkoopt dat je ook echt nodig hebt. En niet meer dan dat. Uh, en dan heb je inderdaad een verdomde uh, lege en efficiënte ijskast. Wat ja. ja. Heb je nog goede tips die wellicht nog niet gegeven zijn vannacht... voor de mensen die nu luisteren die denken... ja, ja ik moet daar inderdaad ook iets meer op gaan letten? Nou, ik vind eigenlijk het, het, het meeste, dat blijft me nu, nu in ieder geval even bij. Dat is de dame die zegt: hè, uit, uit Hello, die zegt van: uh, uh, ik, ik krijg het van mijn buren. Ik denk dat je dat soort dingen veel meer kan doen. Volgens mij is er, ik weet niet of dat uh, ooit een succes is geworden. Ik denk het niet, want ik, ik behoorde er weinig van. Maar er is een app geweest waarmee je ja. eten wat je teveel gekookt had in je buurt kwijt kon. Ja. Nou, ik denk nou, dat ik massaal heb ook wel eens dat soort, uh, maar dat zal misschien niet dan in hele grote getallen zijn, maar ook wel eens dat soort Facebookgroepen voorbij oh ja, zien top. komen. Nou, ik woon dan goed. zelf ja. in, in Alkmaar en dan, dan weet ik veel, was het een of andere 072-groep, uh, uh, als mensen iets over hadden, dat je, daar dat, je dat daar ook op, op kon halen. dus ja. Nou, ja, Dat werken, soort dingen kunnen een ook. Een Facebookgroep of een, een WhatsApp-groep of dat het een, een, een app op je telefoon is. Maar waar het gewoon om gaat is dat je natuurlijk vraag en aanbod van voedsel wat verspild dreigt te worden, dat je dat bij elkaar kunt brengen. En als je daar social media voor in kunt zetten of anderzijds, denk ik dat dat hartstikke mooi is. Joep, heb jij nog aanvullingen? Nee, gewoon ja, bewust uh, omgaan met uh, wat je doet. Maar niet alleen op voedselgebied, maar met alles. Wees gewoon een beetje bewust. En dan kan het leven nog steeds heel erg leuk zijn. Uh... Bewust drinken is er eentje van bijvoorbeeld. <laughs> en, en als we het hebben over uh, ministers en, en beleidsmedewerkers. Nou, wat zouden we hen uh, mee moeten geven deze avond? Uh, dat ze niet meer regelgeving uh, moeten toepassen. Maar slimmere regelgeving. En proberen dat dus uh, heel snel voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld die THT. Schaffen morgen af of liefst vandaag nog voordat de dag begint. Weg ermee. Dus wat meer ja, daadkracht. Bart? Uh, Allereerst de EU-handelsnormen over elf soorten groente en fruit afschaffen. Uh, de politiek moet de retail dwingen om ook de aanvullende kwaliteitseisen die gaan over uiterlijk te laten varen. Uh, dat zijn eigenlijk de twee dingen die de, die de politiek morgen kan gaan doen, wat mij betreft. Dat zijn uh, de belangrijkste dingen. Ik wens jullie heel veel succes. Ik ben benieuwd naar de soep en, en de verantwoorde chutney. Waar kunnen mensen dit kopen als uh, ze dat graag zouden willen? Op onze website uh, kronkommer.com staan al onze verkooppunten. Dat zijn er 150 ongeveer in Nederland. Uh, maar dus ook inderdaad online zijn we ook te krijgen bij bijvoorbeeld een picnic of een body en shop. En potverdorie? Uh, Potverdorie.nl, daar staan alle verkooppunten op simpel kan het niet. Heren, bedankt voor jullie komst en jullie uitleg. En uh, zet het goede werk voort. Dankjewel. Dankjewel. Friday night nowhere.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 We love Hoorde George Michael met Outside. We kennen allerlei tradities in dit land, Sinterklaas, Koningsdag... maar we kennen ook een heuse paastraditie. En dan heb ik het niet over eieren zoeken... maar over het bekende muziekstuk De Matthäus-Passion. De afgelopen weken zaten kerken en andere zalen bomvol. Duizenden mensen luisterden naar die Matthäus-Passion. Het stuk werd in de 18e eeuw geschreven door de Duitser... Johan Sebastian Bach en vertelt het leidens- en sterfverhaal van Jezus... Naar schatting is de muziek meer dan 200 keer uitgevoerd afgelopen weken. En voor ons bij dit is de nacht reden om te onderzoeken wat de aantrekkingskracht van dit klassieke, klassieke werk nou precies is. Nou, dat doe ik natuurlijk niet uh, tegenover mij. Of niet, niet alleen tegenover mij zitten echte kenners. Organist, dirigent en bachkenner Arjan Breukhoven en Bas Ramselaar. Hij zong de Matthäus Passion in binnen- en buitenland en dirigeert hem tegenwoordig. Uh, welkom, beiden. Dankjewel. Goedemorgen. Uh, zijn jullie zelf nog uh, naar een uitvoering geweest? Afgelopen dagen? Ik, ik zou graag willen, maar ik moet bekennen dat ik uh, uh, niet geweest ben, nee. Nee, waarom nee, het, niet? Uh, drukte, andere dingen te doen. Oké. Okay. En, en ja, nee, nee, ik heb een Johannes Passion gedirigeerd en nog een paar stukken. Maar niet de Matthäus Passion. En ja, dan ga je in deze tijd toch ook niet zelf uh, relaxed naar een concert toe. Omdat het eigenlijk al veel, een veel te drukke tijd is. Ja. En, en um, nou ja, We willen eigenlijk maar meteen beginnen met, met een stuk, um, maar voordat ik dat aanzet, uh, Bas, wil jij vertellen, wat, wat is die Matthäus persoon eigenlijk precies? Ja, de Matthäus Passion is een, een, een oratorium en dat, dat stuk is in zijn geheel. Ja, wat is een oratorium vraag je dan, hè? Ja, zeg maar, een, een muziekstuk tegen, met een religieuze... Tegenpool. Ja, tegenpool van een opera, zeg maar. Hè? Het heeft ook een libretto. Het wordt alleen niet op de bühne gespeeld, maar speelt zich af in, in, in een kerk. En uh, dat is uh, oorspronkelijk ook de bedoeling geweest om dat in een, uh, een kerkdienst, een Lutherse kerk in Leipzig te, uh, uit te voeren. En uh, in die zin was het onderdeel van de liturgie, dus van die kerkdienst. En, en een passie is dan weer, weer wat anders eigenlijk. Of dan is het eigenlijk ja. weer een specialisatie dat het dan specifiek om het leidensverhaal van Jezus gaat. Ja precies, je kunt zeggen van het evangelie van Matthäus, maar dat is natuurlijk veel langer dan alleen maar de lijdenstijd. Uh, uh, dat gaat over het hele leven. En, uh, maar vooral dat uh, die laatste hoofdstukken van uh, Matthäus... die zijn dus in die passietijd verweven. Ja. En um, wat, wat zijn nog belangrijke dingen om te weten... als, als je hier nou helemaal niks van weet? Mm -hmm. voor, voordat we naar het eerste stuk gaan luisteren. ja Als je er niks van weet, dan hoor je dus eigenlijk een soort van uh, hè? als Als je daarmee begint... Ja, iedereen kent die naam wel van een openingskoor... Uh, uh, of gewoon een, een, een symfonie dat begint met een uh, grote uh, ja, eerste deel. Nou, daar, daar begint het mee. Zeg maar, een toneelstuk begint ook met... Nou, de, de gordijnen gaan uiteen en het licht valt op de bühne. En dan, uh, dan zie je al wat er, uh, wat er voor een sfeer hangt. Nou, en dit, dat hoor je in dit stuk... Arjan, uh, is er genoeg beginnersinformatie gegeven, denk ik? Of kun je hier nog een paar mooie dingen aan toevoegen? Dus, ja, dat denk ik wel. Uh, wat Bas zegt, het is, het is natuurlijk een prachtige instrumentale opening. Uh, je wordt eigenlijk gelijk al meegenomen in de cadans van de muziek. Uh, de beweging in de muziek. Je, ja, je, gaat gelijk, je zit er gelijk in, denk ik. En uh, ik denk dat, dat, uh, dat ook dat openingscore Bas, ik denk dat jij er misschien wel mee eens bent mm -hmm. als je met dat openingscore dat je gelijk zoiets heb van, nou volgens mij zijn we hier met iets heel bijzonders bezig. Iets bovenmenselijks, gelijk het, het, de start. Denk je al, wauw. En niet alleen bij het horen, maar ook als je misschien hebben we straks nog even de tijd voor. Als je meer gedetailleerd naar die muziek gaat kijken. Dat je dan gelijk, als je, zelfs kenners die kunnen in de eerste drie maten... al helemaal dat de mond openvalt van, wauw, gebeurt hier dit. Ja. En dat is nog een heel leuk verhaal uh, te vertellen. Misschien over dat opening score, Maar misschien wel leuk om er eerst uh, naar te luisteren. Om luiken. eerst te ja. gaan luisteren. Ja. ja, want we gaan eerst luisteren. Ja, Excuses voor mijn Duitsie. Is niet, dat is niet heel fantastisch. Erbarme die Matthäus Passion. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Ik kijk even. Erbarme die dat, is die, dat is die aria. Hè, met die prachtige solo En de alt die zingt. Ja, dat werd oorspronkelijk door een man, alt, mannelijke alt gezongen. Door een jongen, meestal. En ook wel door een countertenor. Maar dat, gaat, uh, dat verhaal, dat erbarmedie... dat is een soort van heer ontferm u. Hè? In de kerk ken je dat ook wel als het Kyrie Eleison. En uh, ja erbarmedie is, is, is de, de tekst... de gaat over, uh, over jezelf. Maar vooral ook over Petrus... die net uh, Christus <tosses> heeft uh, verlogend. En heeft gezegd van... ik ken hem niet, ik ben niet uh, geen vriend van hem. En uh, wel, nee, hoe kom je erbij? Nou, en daarna... Uh, weet hij, omdat de haan kraait, het teken waarop hij eigenlijk uh, heeft kunnen wachten. Want het had uh, zijn vriend Jezus hem al gezegd. Van als de haan kraait, heb je mij driemaal maal verlogend. Nou, en dan klinkt in het oratorium, in de Matthäus, klinkt dan dat prachtige stuk die We gaan er nu naar luisteren. Een stuk uit de Matthäus Passion waar we het uh, vannacht over hebben. Tegenover mij Arjan Breukhoven en Bas Ramselaar. Uh, Bas, kan jij eens vertellen wat wij precies net hebben gehoord? Ja, het is, uh, ik denk dit is Michael Chance. Die hoorde je. Daar, dat Michael, dat is in dit geval inderdaad een countertenor, een man hè, die dat zingt. Dat zou je niet zeggen. Nee hè? Nee. Het, leek, het leek een vrouw. Ja, hij, zingt, nou, hij zingt in zijn falsetstem van uh, falsetstem, dat is je kopstem, zeg maar, hè, om populair te zeggen. Het lichte register in onze stem, dat hebben we allemaal hoor. Denk maar aan jodelen, als je uh, het jodelen hoort in Zwitserland en Oostenrijk. Nou, dat is het wisselen met de borst en de kopstem. Terwijl met het lage en het hoge register. Nou ja, dat kunnen mannen en vrouwen, maar dit is uh, dus een man die dat constant in zijn uh, lichte register houdt, ja. Ik ben zelf niet zo heel erg thuis in de klassieke muziek, maar Arjan, jij zei dit is een van de twee stukken waar mensen echt door, door tot tranen toe geroerd worden. Ja, ja, dus de andere is het koraal weer niet. Eenmaal zo scheiden, dus, dat is later hè? dus als Christus uh, sterft aan het kruis, dan, uh, dan hoor je dat koraal, de, de, een lied hè. Uh, maar dit, ja, dit, dit zijn de twee stukken, uh, als je bij wijze van spreken uh, na de Matthäus persoon naar buiten loopt. Is met Magadich denk ik ook. Dat zijn die, uh, dat is een andere, een basaria. Uh, dat is uh, dat mensen neuriend of fluitend uh, bij wijze van spreken naar buiten gaan. Dit maakt zo'n waanzinnige indruk, dit stuk. Uh -huh. Maar zeker, hè, als je dit een man, ja, je, je zegt al, ik zou het niet zeggen, maar dit is een man. Precies, ik had het niet door. Het was nee, dat nee, jij nee. net even zei van uh, dit, nou is dit is grap, een man. Het is ja. wel grappig om te vertellen. In die Lutherse traditie, in die tijd dat Bach het, uh, het stuk uh, componeerde. Het is een kerkelijk werk, dat begrijp je. En in, uh, in Leipzig in de je de dan uh, voor de eerste keer uitgevoerd. Want elk jaar wordt het natuurlijk ook dan nog steeds uitgevoerd. Maar uh, ja, to, he, ik vind het echt naar om tegen je te zeggen. Maar vrouwen mochten in die tijd in de Lutherse traditie niets in de kerk doen. Dus ja, maar je had wel een Sopraan en een alt partijen. Je had in het koor Sopraan en een Alte. Maar je had natuurlijk ook de solo's zoals deze alt aria Dit is eigenlijk, dus ja, je zou zeggen, in onze tijd voor een vrouw gecomponeerd. Mm -hmm. Maar ja. werd er een man voor ingezet? Maar er waren mannen dus. Maar ja, je hebt bijvoorbeeld ook andere area's voor Sopraan. Want dit is dan een countertenner. Ja. Uh, hier is niks aan verbouwd. Ik bedoel, als hij naar de slager gaat, vraagt hij ook met een, gewoon een lage stem van... mag ik een plakje worst voor mijn kind? Want waar staat countertenor dan precies voor? Dat het een ja, man is die zo'n hoge... Je hebt, je hebt eigenlijk een opbouw lage stem. Nou ja, je hoort aan Bas als hij spreekt, Die is een hele lage stem. Of ja. Bas. Ja, ja. Uh, ik, zit ja. <laughs> ik zit wat hoger in mijn spreekstem. Even <laughs> dus Ik zit wat hoger in mijn spreekstem, dus ik ben een bariton. En dan heb je tenoren, die zitten nog hoger. Dan heb je eerste tenoren, daar nog bovenop. En dan krijg je mensen zoals... Pas het ook zegt, een techniekje gebruik je om je stembanden, het trillingsgedeelte van je stemband is zo klein dat je een hele hoge toon produceert. Als je een orgelpijpje ziet, je hebt hele, ik bedoel, ik praat even namens mijzelf als organist, hele lange orgelpijpen hebben een lage toon en hele kleine pijpjes hebben natuurlijk een hele hoge toon. Een klein stukje komt tot klinken. Ja. Uh, dus dat, dat gebruikt een countertenor. Kan je het nog volgen? Ik kan het nog volgen. Okay. <laughs> het, maar, is <laughs> ja, het is wel veel. Maar dat is een countertenor. Maar uh, ik wil je eigenlijk op, opmerkzaam maken. Dat uh, nou ja, Alte, dat is dus de, de counter. Maar de sopranaria's die werden door castraten gezongen. Ja. En castraten, dat is gewoon een klinkt heel klinkt al gezellig. Ja, dat is niet leuk. Nou, het is, dat het is, is. zo dat, dat het met name dus... Uh, in de tijd van Bach was het met, waren het met name de jochies die nog niet gemuteerd waren. Dus een gewone stem hadden. Uh, en wel aan het muteren waren. Dus de baard in hun keel kregen, maar nog wel die hoge noten konden zingen. Maar in de tijd net, net daarna kreeg je inderdaad het fenomeen uh, dat die jongetjes ook werden gecastreerd. En uh, daardoor de hoge stem behielden terwijl ze wel volwassen werden. En dat is een castraat. Dat is, is echt een naar verhaal. Ja, ja maar ja, het, het is nog erger als je, wat Bas ook zegt, kijk, die jongens werden gecastreerd. Dus die hormonen die ervoor zorgden dat die, dat die stembanden gingen groeien en alles, dat die stem dus laag, nou, dat gebeurde dus niet. Maar soms wel, ondanks het feit dat ze gecastreerd werden, kregen ze toch de baard in de keel, hoge stem verdween. Maar ja, kinder, als ze een kinderwens ja. hadden, ja, dat was natuurlijk einde verhaal. Ja. Dus het was gewoon een, een, een misvormen ja, van die kinderen. Een soort circusartiesten werden ja. dat, hè? He. Maar het gebeurde en, ook en dat, dat... hoe lang is dat, dat, want dat dit stuk werd geschreven, was in de 18e eeuw. Ja. Dit speelde dus ook in de in 18e tijd? eeuw. Nou, gelukkig is het niet meer. Ik denk in de westerse wereld, nou, zeker in de westerse wereld gebeurt het niet. Of het in Afrikaanse landen nog is, daar durf ik geen antwoord op te geven. Maar uh, in de westerse wereld, de laatste castraat was Alessandro Moreschi. Dat was de L Angelo ja. di Roma, de engel uit Rome. En daar is nog een opname van. Ja, je, moet het, ja. je zou het verlozen op YouTube en, en, en ja. naluisteren. Op YouTube kan je beluisteren. Alessandro Moreschi, en dan moet je luisteren naar het Ave Maria. En dan stel je je ook de vraag af. Uh, uh, kijk, die jongetjes werden gecastreerd omdat ze een mooie stem hadden. Niet omdat ze hoog zongen, omdat ze een prachtige stem hadden. Maar je merkt aan en deze omdat ze alle... dat wilden behouden. Ja, maar aan deze Alessandro Moreski kan je horen... dat het dus niet altijd zo bleef. Die hoge stem in zijn geval wel. Maar het is echt bizar wat je hoort. Maar of het mooi is... Ja, daar... Uh... Ja, maar gelukkig stonden die koren in Bach's tijd niet vol met kastraten, hoor. Er waren gewoon jochies die op school zaten daar. In de, in de Thomas uh, school. De Latijnse school. De Latijnse school, en waar Bach dus ook les gaf... In Leipzig. En uh, dat waren de jongens die moesten instrumenten bespelen. Leerden ze ook. En moesten ook meezingen elke dag in de kerk. En, maar ho hoeveel van dat soort kastraten zaten daar dan tussen? Ja, dat is in de tijd van Bach rond de Matthäus Passion was dat echt minimaal. Ik kan me niet voorstellen dat daar meerdere kastraten uh, tussen. Dat is echt veel later... Uh, zeg maar rond 1750 toen Bach wat ouder was al of toen die stierf eigenlijk hè, hmm. toen werd dat werden dat fenomenen uh, maar inderdaad het werd dan, die stukken werden wel uitgevoerd later door onder andere castraten. Ja, ja. nou ja, Hendel die heeft ook voor zijn Messiah ook speciaal aria's uh, geschreven ja. alt aria's of uh, Arias. die dus echt op een castraat geënt ja. waren hij kende een kastraat, speciaal ja. voor die castraat heeft hij dus een Hendel uh, dan, hè, heeft een uh, ja. delen gecomponeerd ja precies, maar uh, wat Bas ook zegt, het zijn ja. meestal ook wel de jonge sopranen, jongens, soprane, jongens alten die dus in het koor zaten. Ja. Dus het was geen uh, groep van twintig uh, van castraten en twintig nee. counterteners. Ik denk dat die meer voor de, sol voor de solos gebruikt werden, voor de aria's. Ja. En dat de koren dus door de jongens koren. En laten we eerlijk zijn, kijk Bach is natuurlijk een genie. Hè, maar ja. ook uh, de, de, de, uh, uh, wat hij schrijft is zo waanzinnig. Uh, moeilijk ook om te spelen, om te ja. zingen. Ja. Dus uh, het moesten ook wel. Die, jong die jongetjes Moest, van die waren ja. grote talenten. Ja. Dat moesten ook uh, ja. kloppers zijn. Ja, en ze moesten ook echt aan de verwachting van Bach voldoen. Want als ze dat niet deden, nou Bach heeft wel eens een keertje op uh, in Arnstad op het. Uh, op het plein met een vagotist een vechtpartij gehad. Omdat ze elkaar niet luchten of konden zien. Ze moesten echt wel ze moesten A, van ja. hoge kwaliteit zijn. Ja. Maar ze moesten ook nog eens een keertje die muziek die hij schreef in vrij korte tijden instuderen. En, en waarvan als je dan zo'n vechtpartij noemt, weet jij dan ook hoe dat ging? Waar, waar dat misging tussen... Was hij dan gewoon niet tevreden? Ik denk dat, uh, nou, dat, dat in dit geval ging het over een, uh, een belediging. Uh, ja, er uh, waren meestal studenten. Die dan, en Bach was in de tijd van Arnstad natuurlijk ook een jonge vent. Van een jaar of 18, 19, 20. Ja, dus ik denk, En gezien zijn verleden. Hè, vroeg uh, Wees. Bedoel, uh, toen hij elf jaar was, had hij geen papa en mama meer. Nee. Dus uh, ja, dat doet wel met een kind natuurlijk. Hè. Dus hij was, ja, ik kan me voorstellen dat hij uh, ja, misschien wel opvliegerig was. Daardoor. Het zal zeker zijn karakter gevormd nee. hebben. Maar goed, dat was dan een belediging. Wanneer kwamen die vrouwen er wel bij? Want tegenwoordig zingen er wel vrouwen mee. Mm -hmm, ja. ja, dan moet je echt in de 19e eeuw gaan kijken. De tijd van Mendelssohn, dat hij het herontdekte. Ja, en, maar toch, dat waren dan meer de concertuitvoeringen. Ja, en, er is ook wel sprake van, van een vrouw, zijn eigen vrouw namelijk... die, die zangeres was, opera-zangeres... En uh, er is een, uh, uh, een verhaal over kantate 82. Ich habe genug. Dat is ook zo'n soort stuk voor de kerk. Dat werd door een bas gezongen. Maar die bas die, uh, die voldeed niet. Dus Bach die kwam eigenlijk woedend uh, thuis. Zei, Oh dat is een vreselijke bas. Weet je wat? Uh, Anna Magdalena, jij gaat het zingen. En onze dat was kinderen... pure frustratie. Ja, en die, die vrouw die zong dat prachtig. Maar dat werd dus niet tijdens de kerkdienst gezongen met, met haar. Maar gewoon in een concertzaaltje. Of op school. Maar daar begon het eigenlijk mee. Ja, dat, dat kon inderdaad. Maar later, pas honderd jaar later, kon het in de kerk. Arjan, jij zegt het is heel belangrijk om te weten wie Bach precies was. Waarom uh, is dat belangrijk? Nou ja, ik denk als je, als je een uh, uh, muziekstuk als dit hoort. Het, het is heel frappant als mensen naar de Matthäus gaan. Het is niet voor niks. in, in uh, Dit jaar is er 250 keer een uitvoering. Elk, mm. uh, alles Wat heel is vaak is. Ja, bizar. Het is natuurlijk helemaal overal eens uitverkocht. Er is een enorme belangstelling. Maar waarom? waarom? Dit is zo'n geniaal stuk. Mm -hmm. Maar waar komt die genialiteit vandaan? Ja, ik denk toch dat we dan bij die, bij die, bij die componisten even moeten aankloppen. Mm -hmm. wie, wie was dat nou eigenlijk? Wat voor man was dat eigenlijk? Wie was dat? Johan Sebastian Bach. Dat was, uh, ja, het, het, het, ik, ik vind, ik weet niet wat jij, maar ik denk mm -hmm. jij ook wel. Het is, het is de grootste componist. Ja. Ever. Absoluut. Kijk, Vind je dat zeggen, ook Bas? Ja, absoluut. Sommigen zeggen ja. Beethoven, maar Bach is zo geniaal. Want als je alleen dit stuk, de Matthäus Persoon, als je daar onder, de, onder het maaiveld gaat kijken, wat heeft Bach verwerkt in de muziek? Later komen we er nog in het programma op terug. Dat is echt waanzinnig interessant. Dus mensen moeten echt wakker blijven. <laughs> echt wakker blijven. Dat is zo waanzinnig <laughs> om daarover te vertellen. Wat, Als u, ach, wat, u nu wel bijna in slaap valt, nee, nee, wakker, nee, nee, blijven. Nee, nee, wakker blijven. wakker blijven. Wat hier onder het maaiveld zit, wat in die muziek verwerkt zit... Uh, in grote lijnen, in hele kleine finesses... Ja, dat is gewoon een, een bizar mens. Kan je even een klein tipje van de sluier oplichten... waar we het na het nieuws van vier uur over gaan hebben? Uh, ja, dat is, uh, heel kort om dat te vertellen. Het Matthäus bestaat uit twee uh, delen. Het eerste deel is korter dan het tweede deel. Midden in het uh, de symboliek, midden in het uh, eerste deel, precies halverwege, daar uh, wordt de aankondiging gedaan dat Christus verlogend wordt door Petrus. Uh, midden in het tweede deel is exact die verloging. Als je die twee punten op elkaar legt en je hebt een langer stuk en een korter stuk en je draait een stukje, is de kruisvorm. Okay. En deze kruisvorm, uh, betekent, daar, dat tekent al, daar zit een waanzinnige symboliek in. En daar gaan we het straks over hebben. Eerst het nieuws van 4 uur.